6 uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Het Bulgaarse parlement heeft ingestemd met een rookverbod in publieke ruimtes. In restaurants en café mag, cafés mag vanaf 1 juni niet meer worden gerookt. Ook in de buurt van scholen en in stadions is roken dan verboden. In Bulgarije is grote weerstand tegen het rookverbod. Een belangenorganisatie van de Bulgaarse horeca zegt dat er door het verbod duizenden banen verdwijnen. De organisatie had vergeefs om uitstel gevraagd. De Bulgaren zijn samen met de Grieken de zwaarste rokers in de. Europese Unie. In de Amerikaanse staat Vermont is het voortaan verboden te boren naar schaligas. Het is de eerste Amerikaanse staat die de controversiële vorm van gaswinning verbiedt. Schaligas zit opgesloten in diepe steenlagen. Om het eruit te halen moet het gesteente gekraakt worden door de water met zand en chemicaliën onder hoge druk in te pompen. Volgens critici veroorzaakt de methode aardbevingen en het grondwater zou worden vervuild. Ook in Nederland is het boren naar schaliegas omstreden.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 In Rotterdam is het start zijn gegeven voor de 28e editie van de Eco-marathon. De winnaar is het team dat met een auto omgerekend het verste rijdt op 1 liter brandstof. Er doen ruim 200 teams mee van in totaal 3000 studenten uit 24 landen. Het record staat op bijna 3700 kilometer. De verwachting is niet dat het record in Rotterdam wordt gebroken. Het weer vanavond bewolkt en droog, morgen meer bewolking en in de middag en avond enkele buien bij maximaal rond 17 graden.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 Bad C It's not deja vu but I thought this can't be true cause So easy